1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vrienden, familie, de politie en het Rode Kruis... zoeken in Huis ter Heide bij Zeist naar de vermiste Anne Faber. De Utrechtse van 25 wordt sinds vorige week vrijdag vermist. Gisteren vond de politie in het Blokerpark in Huisterheide Heide... tussen Zeist en Soesterberg een rugzak die mogelijk van haar was. Ook wordt in en rond de vijver gezocht waar de fiets van Faber werd gevonden. De Duitse bondskanselier Merkel wil een coalitie met de Liberalen en de Groenen. Merkels partij, CDU, CSU, onderhandelt met de Liberale FDP en de Groenen. Het was al verwacht dat ze zou afsteven op deze coalitie... want het is Merkels enige optie voor een meerderheid. Haar huidige coalitiepartner, de SPD, wil niet doorregeren. Die partij wil zichzelf eerst opnieuw uitvinden... na het slechtste verkiezingsresultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. In Denemarken zijn het hoofd en de benen van de Zweedse journaliste Kim Wall gevonden. Duikers van de politie vonden ze in het water. Ze zaten met een mes in een aantal plastic zakken. Eerder was haar romp al gevonden. Twee maanden geleden raakte de journalisten vermist tijdens een tocht op de onderzeeër van een Deense uitvinder. Die wordt aangeklaagd voor moord. Hij zegt dat hij onschuldig is. Politieagenten uit Antwerpen worden verdacht van gokken onder werktijd. Ze zouden uit de politie gegevens van burgers hebben gestolen om zich te registreren op gokwebsites. Het zou gaan om ongeveer 30 agenten. In België mogen agenten niet gokken. En in de Grand Prix van Japan start Max Verstappen morgen vanaf de vierde plaats. De Britse coureur Lewis Hamilton was in de kwalificatie de snelste en start dus vanaf pole position. Het weer dan nog, bewolkt en vanuit het westen steeds meer regen. Vooral aan de zee waait het flink. Het wordt maximaal 15 graden. Vanavond trekt de regen langzaam weg en vallen er alleen verspreid over het land nog wat buien. Morgen minder regen, een beetje zon en opnieuw maximaal 15 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad veel vertraging bij Amsterdam op de A10 Koenplein Amstel. Tussen Koenplein en Watergraafsmeer... 10 minuten vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag rekening houden met veel vertraging. De A4 is dit weekend dicht. Veel mensen gebruiken de A44 als omrijroute. Er is een uur vertraging tussen uh, Voorhout en Wassenaar. En het verkeer kan beter omrijden naar Den Haag vanuit Amsterdam via Utrecht over de A2 en de A12. Op de A50 Os Arnhem. Een kwartier vertraging tussen Ewijk en Renkum.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 Het komen nu weer een hoop gezellig Nederlandse avond muziek. Zoals de volgende artiest, Franciscus Elisa Frans Dumé... geboren in Amsterdam op 11 februari 1910... en overleden in Boksmeer op 27 maart 1968... was een Nederlandse acteur, zanger, liedjeschrijver en cabaretier. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel van het gezelschap van Lou Bandy. En toen Bandy niet meer mocht optreden na het belachelijk maken van... Uh, misschien in Quart, in uh, 42 was dat... Ging Frans door met zijn eigen gezelschap, Dumais. Hij was gehuwd met zijn nicht, de atlete Beb Dumais... die na de oorlog ook met hem optrad onder pseudoniem Ellen uh, Castel. Hij heeft onder meer optredens uh, gedaan in Carré. En onder andere Mikael Telkom heeft bij hem in het voorprogramma gestaan. Hij leed voort in de liedjes Vakantie in Tirol. En daar waar die molen staan... die ook nog in het repertoire van uh, vrijwel elke draaiorgel voorkomt... De muziek is geschreven door uh, Guus Jansen. En het meer bekende lied 'Reine, een schatje van een stadje. Lokaal natuurlijk wel geliefd in Reine. Uh, Kreeg muziek van uh, Wim Popping En ook uh, schreef uh, Frans Dumé. Rond 1960 een kolom in het panorama onder de kop De Nieuwste. En in 1962 heeft hij met enkele andere artiesten in Nieuw-Guinea voor de Nederlandse troepen opgetreden. Nu voor u op de radio Frans Dumé met vakantie in Tirol.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 De edelwijs naar zien bloeien. Ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om, ik heb de koetjes die roken.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 Me wordt terwijl je mij kust op mijn mond nooit ga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 Maar die tijd komt niet weer Zuiderzee heet nou IJsselmeer Een tractor gaat er Nou greppels graag Ik was de kapitein, Hero, en die grote dikke, ja, dat moet mal een zijn. Opa en die blonde jongen, vooraan bij de fokken schoot. Opa, zeg Die jongen is je ome, die is dood in het diepe water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 niemand haar neer nu jaren later hier paarden draaien Ik ben Sylvijn Poons en Oetse Verschoor... met de Zuiderzee Ballade. En daarvoor... Uh, daarbij die molen. Natuurlijk wel bekend nummer, dit keer gedaan door... Uh, de Mariets, De volgende artiest... Is, zit onder andere... zat, moet ik zeggen, achter het nummer. Aan de Amsterdamse grachten... is door vele artiesten gekofferd, zoals... Harry Slinger, Cor Purper... Tante Leen, Vlerk, Louis Ducet... Louis Neef... André Rieu, Mankenelis... Leonie Jansen en Dick Bakker. En met het lied wordt ook de jaarlijkse Prinsengrachtconcert in Amsterdam... wordt het jaar weer afgesloten met het nummer aan de Amsterdamse gracht. En uh, ook deze man is uh, een veel uh, gesampelde cabaretier... op uh, het Osdorp-Possie-album Tegenstrijden 2003. Waarschijnlijk kent u dat niet en zegt u dat ook helemaal niks. Uh, maar hij uh, had een hele grote hit...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 Dat is natuurlijk samen met uh, Toon Hermans en Wim Karp. En nu hoort u de solisten van de Wim Sonneveld TV-show... met het nummer Katootje. Luistert u maar. Ik ben met catootje naar de botermarkt gegaan. Naar de botermarkt gegaan. Ze vermaken maken wat ze wou. Ze voel maken wat ze wou. Ze voel maken wat ze vol. Ze voel maken wat ze wou. En ze van boter een dominee. Een dominee pardoe. In de kark, in de kark z'n dominee. In de kark, in de kark z'n dominee. Een dominominee, een dominominee. En mijn zuster En mijn zuster die, die, die En mijn zuster die, die, die En mijn En ze maakte van boot een wafelvrouw. Een wafelvrouw per doos. Kom er binnen, kom er binnen. Zeg een wafelvrouw. De karak in de karakzene dominee. De karak in de karakzene dominee. Een dominee, dominee. En de domi, domi, nee, zuster En de nee. zuster die, die. En de zuster die in ging. En de zuster die ging. En die En ze maakte van boter een dover Een dover voor doos. Ik zei je ook, ik zei het ook. Een in de kark ziet de dominee, een kark in de kark, kark ziet de dominee. Een domi dominee, een domi dominee. En mijn zuster die inkie, en mijn zuster die inkie, en mijn zuster die inkie. En te maken van water een kastelein, een kastelein Bartolus. Uurs betalen, uurs betalen, zei de eurs betalen, eurs betalen zei de zij de kastelein. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Zij het pakken, zij het pakken, zij je pakken, de toverhex. Zij het pakken, zij het pakken, zij de toverhex. Kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, wafelvrouw. In de karak, in de karak, ziet de dominie. In de karak in de karak ziet de dominie. Een domi een domi en mijn nee, nee, zuster ter miek en die die, en mijn en ze maakte van boter een baroness een baroness perdoos en de sweete en de sweete zij de baroness en de sweete en de sweete zij de baroness. Uers betalle, uers betalle, ze de kastelrein. Uers betalle, uers betalle, ze de kastelrein. Ze je pakken, ik je pakken, ze de toverheks. Ze je pakken, ik je pakken, ze de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, ze de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, ze de wafelvrouw. In de kark, in de kark, zie de dominie. In de kark, in de kark, zie de dominie. Ando dominie, Ando dominie. Am a sister, ding ding ding. Am a sister, ding ding ding. Am ze maakten van echt lichtmatroos, een lichtmatroos, licht pardoos. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. In de zwitte, in de zwitte, zei de barones. In de zwitte, in de zwitte, zei de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Ik zei, je pakken, ik je pakken, zei de toverheks. Ik je pakken, ik je pakken, zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de kark in de kark, zij de dominee. In de kark in de kark, zij de dominie. Een domi dominee een domi dominee en mijn zuster die niet, en mijn zuster die niet, en mijn zuster die niet. En, en ze maakte van boter een dikke meid, een dikke meid pardon. Lekker zoenen, lekker zoenen, zij de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zij de dikke meid. Idee, mooie vine, mooie vine, zeer licht matroos. Mooie vine, mooie vine, zeer licht matroos. In de sweeter, in de sweeter, zijn de barones. In de sweeter, in de sweeter, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zeer licht kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zeer licht kastelein. Zeg je pakket, zeg je pakket, zeer licht doverheks. Zeg je pakket, zeg je pakken, zeer licht doverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zeer de mavervrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeer de mavervrouw. Karak, in de karrek in de karak in de, karak, zei de dominee. Een dominee, een dominee. En de zuster die niet kie. En de zuster die niet ging. En de zuster die niet ging. En ze maakte van altijd een oude heer. Een oude heer paradoos. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie biene, mooie biene, zij de lichtpatroos. Mooie biene, mooie biene, zij de In de suite, in de suite, zij de barones. In de suite, in de suite, zij de barones. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Uurs betalen, uurs betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverhex. Zij je pakken, zij toverheks. de Kom er binnen, kom er binnen, zij de vrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de de kark, in de karakun, de karakseerie dominee. In de karakun, de, de dominee. Een domidominee, een doeminee, En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet En mijn zuster die niet. Ik ben met mijn naar de boterhammer gegaan. de gaan. Ze kon maken wat ze vol. Ze kon maken wat ze vol. Ze maken wat ze vol. Mooie benen, mooie benen zijn er, licht wat Zij je pakken, zijn, zijn de toverheids. Uurs betalen, zijn betalen, zei de kastelein. En de zwitte, en de zwitte, zei de baroners. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoelen, lekker zoelen, zijn de dikke meid. De karak, in de kark, in de kark, zei de dominee. Een dominee, een dominee, Heb een zuster, die, niet King. Heb een zuster, die, die. die.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 De vrienden zie kalonken als we met die wagen pronken, lieve iedereen zal ons benijden, lieve lief, alleen. als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve lief. Alleen.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 Als we met die wagen pronken, lieveling. Iedereen zal ons beneden lieveling. Als wij samen, zij aan het onze baby laten rijden. Vrolijk, kwijt, alle dagen in die mooie kinderwagen, lieveling. Al bij duurt, meneer Korstijn, kom boven. Maar ja. wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat hoe is het mee? Goed, meneer Korstein, goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten. Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 In can't believe her big her shift.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 Dat was muziek van Doris met Als ik wist dat je zou komen. En daarvoor hoorde u de Ramblers met Ik zag een kleine wagen lieveling. En de artiest waarvan u zojuist de solist hebt gehoord... was het TV-show Wim Sonneveld. We hebben het over Willem Parel, een beroemde creatie van Wim Sonneveld. Zoon en kleinzoon van een orgeldraaier en tevens voorzitter van het NPG... het Nederlandse Parelgenootschap. In het begin schreef Sonneveld zelf nog een tekst voor zijn, teksten voor zijn personage... Maar al snel werd het overgenomen door Ellie Asser. Met Willem Parel bleef hij grote successen in het FANA radioprogramma Showboat. Dat was in het begin van de jaren 50. De Parel sprak meeslepend over het orgeldraaien in het algemeen. En de seksuele problemen van de orgeldraaier in het bijzonder. En aan een paar keer kreeg Zonneveld een hekel aan zijn creatie. Maar hij wist uh, dat Willem Parel erg populair was. Van het zingen van chansons kon Zonneveld niet leven. In 1955 kreeg Willem Parel zijn eigen film onder de titel Het wonderlijke leven van Willem Parel. In de film rekent de persoon Zonneveld goed af met het fictiepersonage Willem Parel. En na de film heeft Zonneveld zijn personage nog nooit meer tevoorschijn gehouden. Maar hier hoort u nog wel eventjes op de lokale omroep CFM Zandvoort. Willem Parel met de Poen, Poen, Poen. Poen, Poen, Poen, Poen.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 en de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50 Niemand? Nou, vijf 5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? We leeft de tijd van de leer. Dat Zandvoort dat zand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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ze woonden in een villa weg,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 U hoorde een meisje van 16, natuurlijk het nummer van Boudenwijn de Groot. Het werd de eerste grote hit van de zang. Oorspronkelijk is het een chanson van Charles Asnavo, dat door de boezemvriend van de grote Leiner Dijkers. De Orange zijn echt gebaseerd op de versie van de Engelse zanger Noel Harrison... die het nummer van Voer uitbracht onder de titel A Young Girl of 16. En dat is een vertaling van Oscar Brown Jr. En Deze versie werd ook gezongen door het zangduo Peter en Gordon. En u hoort hem hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... Boudewijn de Groot met een meisje van 16. En daarvoor een van mijn favorieten, een plaat die u regelmatig hoort in dit programma... De trichakets met het autootje. Zometeen. Op de radio, de Limburgse zusjes. Ook de Wicos komen eraan, maar er is die Nicole en Hugo. Met goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zal zijn. Goedemorgen, goeiemorgen. Zusjes met beide soldaten. En daarvoor de Wico's met de tango voor twee. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u een stukje van het programma gemist hebt, of u wilt het nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en twee wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Een heel fijn weekend alvast. En uh, ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. Trea Dops, ploem ploem Jenka. Maar is die Sylvain Albert Oons. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. En al daar op 26 november 1985. Was een uh, Nederlandse toneelspeler en zanger. En nu hoort nu met Kom maar bij opa. Ik zeg tot ziens. Kom maar bij opa. Mijn kleine ukkepuk. Hier is je plaatsje. Vertelt jou verhaaltjes van geluk, maar strakjes ben je daarvoor te groot. De zeven dwergen, Sneeuwviltje, je gelooft er nog aan, je merkt pas later. Waarom er geen sprookjes bestaan Kom maar bij opa Mijn kleine ukkepuk Nog één verhaaltje Dan slapen ga Sla je armjes maar om je opa heen En leg je hoofdje vlak bij mijn wang. Het is zo warmjes en jij bent niet alleen. Al wordt het donker, jij bent niet bang. Kom maar bij opa, mijn kleine bukkepuk. Hier is je plaatsje. op opa's schoot. Opa vertelt jou verhaaltjes van geluk. Strakjes ben je Daarvoor te groot De zeven twerge Sneeuw je gelooft er nog aan Je merkt pas later waarom Er geen sprookjes bestaan Kom maar bij opa Een kleine ukkepuk Nog een verhaaltje dan slaan.